Middernacht, vrijdag 27 april, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte reageert opgetogen op de afgesproken bezuinigingen. In het debat over het akkoord preest hij minister De Jager en de vijf fractieleiders. Volgens Rutte is de gang van zaken ongekend in de parlementaire geschiedenis. De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bedanken elkaar voor de samenwerking. In het akkoord staat onder meer dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat, dat het ontslagrecht wordt versoepeld en de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Ambtenaren krijgen geen loonsverhoging en de hoge inkomens moeten een crisistarief betalen. De op alcohol en tabak gaat omhoog, net als de BTW. Oppositiepartijen PVDA en SP en de voormalige gedoogpartner PVV hebben scherpe kritiek op het akkoord. PVDA-leider Samson vindt dat de rekening van de crisis niet eerlijk wordt verdeeld. De minister De Jager van Financiën... wil niet op de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. De afgelopen tijd werd hij vaak genoemd als mogelijke partijleider. Maar in Nieuwsuur herhaalde hij dat hij daar niet voor in is... en dat hij ook helemaal niet in de Kamer wil. Bij de verkiezingen van 2010 stond De Jager wel op de lijst. De meeste winkels van C1000 gaan verder onder de naam Jumbo. Dat heeft de Jumbo-groep vanavond bekendgemaakt. Bij de overname in februari zei Jumbo nog dat de naam C1000 zou blijven bestaan. Maar daar komt het bedrijf nu van terug. De komende jaren worden 300 C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. En daarnaast worden 136 winkels verkocht. Dat was een voorwaarde van de Nederlandse mededingingsautoriteit.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond, hartelijk welkom. Er komen verkiezingen aan, dat weet u, 12 september. Dat blijft het dan toch maar. Men verheugt zich in het Kamerdebat. Vanavond werd het woord vrijheid gebruikt, de vrijheid om te kiezen. Ik weet het nog zo net niet, zegt u eens eerlijk. Voelt u zich werkelijk vrij als u moet kiezen straks. Ik bedoel, is er nog één partij, nog één partijleider... die in alle maatschappelijke kwesties die zich voordoen... alle debatten die worden gehouden... precies dat verwoord wat u ook vindt? Nee toch? Het gelijk, het grote gelijk... is verdeeld over al die verschillende partijen, partijtjes. Althans, dat is mijn ervaring. Laat ik voor mezelf spreken. En dat maakt kiezen zo moeilijk. Moet je met jezelf gaan onderhandelen. Hoe komt dat eigenlijk? Er bestaat geen zuivere links, heerlijk zuivere links rechts tegenstelling meer en ideologie mag niet. Dus politici zijn constant aan het dealen met losse ideeën... in de jacht op de vrij zwevende, in vrijheid rondzwervende kiezer. Nou, vanavond gaan wij u een handje helpen, luisteraar. Te gast is namelijk iemand die er wel zo'n ideologie op na wil houden. Een consistente politieke filosofie van waaruit je elke kwestie kunt oplossen. Maar ik laat u helemaal vrij, hoor. U moet het echt zelf weten... Mijn gast heet Rutger Klaassen en ik praat over zijn boek Het Huis van de Vrijheid. Hartelijk welkom Rutger. Dankjewel. Is dit akkoord een liberaal akkoord? Uh, ja, maar er zijn ook vele andere akkoorden die we ook liberaal hadden kunnen noemen, maar die uh, er niet gekomen okay, zijn. Oké, maar je noemt het wel een liberaal akkoord. Volgens ja. jouw eigen liberale maatstaven. Uh, nee, niet volgens mijn eigen maatstaven. Want je, bent een, je beschouwt jezelf als liberaal, je doordenkt het uh, liberale gedachtegoed als filosoof. Ja, ik doe denk wat het betekent om inderdaad van een consequent begrip van, van vrijheid uit te gaan in de politiek. Ja, van... um, maar het probleem is natuurlijk dat het woord liberalisme in Nederland heel gekaapt is door rechts. He, dus liberalisme ja, Je wordt... denkt eigenlijk, liberaal is rechts. Ja, je denkt liberaal is uh, VVD, dat is... Ja. Uh, maar dat is maar één opvatting van liberalisme. En ik heb een andere opvatting van liberalisme. Ja, dat maar uit. dat is dus een bredere opvatting. Ik denk bijvoorbeeld ook aan uh, Amerika, waar, ze, uh, waar de liberals eerder links zijn ja. uh, en uh, de conservatives eerder rechts. Um, dat betekent niet dat liberalisme daarmee dan nu opeens een linkse ideologie is. Liberalisme heb je eigenlijk in linker- en okay. rechtervormen en, en middenvormen. Bijvoorbeeld ook D66 noemt zich een liberale partij. En die positioneert zich in het midden. Um, dus liberalisme hangt niet per se samen met links, rechts okay. of midden. Hangt er af van hoe je het uitwerkt. En ben jij dan een linkse liberaal of een sociale liberaal? <laughs> uh, ja, sociaal liberaal, links liberaal, zo zou je het kunnen noemen. Okay. Uh, maar het zijn allemaal maar etiketten. Ik vind het veel interessanter om gewoon uh, te kijken... wat is het vrijheidsbegrip waar je van uitgaat? En ja. uh, waar kom je dan uit als je nadenkt over allerlei kwesties? Ja. En een je verrassende conclusies uit jouw um, boek... Het huis van de vrijheid, dat een tijdje al uit is trouwens... ook al besproken is en gunstig besproken is... Een van de verrassendste conclusies is dat de, de liberale partijen... die zich liberaal noemen, uh, dus VVD en D66 in Nederland... dat die Ook GroenLinks bijvoorbeeld. En Groen, GroenLinks. GroenLinks ja. Dat die in jouw ogen helemaal niet liberaal denken. Nou, helemaal niet, maar dat die juist tegen hun eigen principes ingaan. En, en dus af en toe juist niet liberale uh, beslissingen nemen of keuzes maken. Ja, soms wel, ja. Klopt. Ja. Hoe kan dat? Ze zich, begrijpen ze zichzelf dan niet? Uh, nou, ja, kijk, het zijn partijen in Nederland en in de rest van de wereld ook. Zijn het natuurlijk niet alleen maar ideeënpartijen. Ze beharten soms ook gewoon belangen van achterbannen. En dan komen ze hopeloos in de knoei. Dus, uh, maar dat is politiek. Dat je is politiek, ja, dat is op zichzelf niet verrassend. Kijk, vanuit mijn vak, politieke filosofie, probeer je altijd om. Ja, Orde aan te brengen in de politieke chaos. Maar die partijen, dat begrijp ik heel goed, die staan die natuurlijk in de chaos. Die zijn de ja. chaos. <laughs> en die zijn dus niet altijd consistent. Dan nee. jij het dan heerlijk als academicus. Ja, maar kijk, fris je niet, ik heb geen macht. Vind dus je ja. dat, dat is, uh, het erg? Zou je met dit boek invloed <laughs> willen uitoefenen? Um, nou, niet rechtstreeks. Maar ik denk dat het de taak van een politiek filosoof is... en van vele anderen ook, maar ook van een politiek filosoof om het publieke debat te beïnvloeden. Ja. En dus niet zozeer om nu op bepaalde knoppen te kunnen drukken... Eh, toegang te hebben tot het, eh, het linker- of het rechteroor van Mark Rutte... maar wel om mee te debatteren en een politiek klimaat te scheppen... waarin bepaalde ideeën beter tot hun recht komen en andere minder. Mm. Dus dat, als je dat indirect, als je dat macht wil noemen... misschien. Nou ja, invloed. Uh, in invloed, ja. Ja. Ja. ja. Dus dat ja. wil je wel. Nou ja, van ja, schrijf je niet een boek waarvan ja. je hoopt dat het ook gelezen wordt. Ja, Het Huis van de Vrijheid, een politieke filosofie voor vandaag... door Ambo uitgegeven. Wat een krankzinnig, ambitieus project is dit. Oh, dat is uh, je ook opgevallen? <laughs> ja, want, ja, want je doordenkt dat, dat het denken over autonomie. Dat is het woord dat je het liefst gebruikt, het autonomie-ideaal. Maar dat toets je aan bijna alle maatschappelijke kwesties... en debatten die de afgelopen jaren ja. gespeeld hebben. Of het nou over de boerka gaat, of het zeilmeisje, of groei, of immigratie... Nou. Alles haal je overhoop. Dat bedoel ik met, met ambitieus. Ja. Nee, dat klopt. Dat heeft me ook wel uh, de nodige uh, hoofdbrekens en ja. uh, nachtbraken opgeleverd. Maar uh, ik had het gevoel dat er behoefte is aan zo'n boek. En ik had een innerlijke behoefte om het te schrijven. Om zelf na te denken over wat vind ik eigenlijk van die van die chaos van de afgelopen tien jaar. Wat vind ik van al die kwesties die je net uh, inderdaad ja. opnoemt? Uh, en dat allemaal uh, te herleiden tot bepaalde centrale idealen, vrijheid... zoals je zelf zegt, maar ook een aantal andere. Hoe staat vrijheid in verhouding met gelijkheid, met veiligheid... met duurzaamheid, et cetera. Uh, ja. Dus ja, de materie vroeg om zo'n uh, ambitieuze aanpak... zou mijn uh, weerwoord zijn. Vind zelf gelukt? Ben je uh, in je ambitie geslaagd? Uh, sommige dingen meer dan anderen. Dat is altijd zo, denk ik. Maar over het algemeen ben ik wel, uh, wel tevreden. Laat ik zo zeggen, het is nu, uh, ik heb nu acht of negen maanden geleden... dat ik het manuscript inleverde bij de uitgever. Mm -hmm. Er zijn nog geen grote dingen waarvan ik zeg... nou, daar moet nu al op terugkomen, daar kijk ik nu anders tegenaan. Ja. Wat wel zo is, is dat op heel veel van die kwesties... er natuurlijk mensen zijn die veel meer specialist zijn dan ik. Um, dus je hebt wel het gevoel van... Um, ik kan proberen om al die kwesties te duiden als een soort... Hè, wat daar de politieke grondtoon van is... Maar ik kan niet uh, op elk van die terreinen die ik bespreek specialist zijn. Ik ben specialist op hoe ze in een politieke context uh, ja. zijn beland. Nou, maar Je moet je dus wel in al die kwesties eerst <lacht> verdiepen. Om, om, dat, ja. om ze überhaupt om ze te begrijpen. En vervolgens tegen ja. jouw politiek-filosofische meetlat van het, het liberale denken te leggen. Ja, nee, dat klopt. Maar ik, ik noem maar wat. Het laatste deel van het boek gaat over multiculturalisme en integratie. Ja, uh, ja je kunt natuurlijk jaren besteden aan uh, veldonderzoek doen in, uh, ja. in wijken waar veel uh, allochtonen wonen en uh, daarmee praten en et cetera. En dan ben je een paar jaar verder en dan kom je nooit meer naar een ander onderwerp toe. Dus hè, zo diepgaand uh, ja. kun je er dan op een gegeven moment niet op ingaan. Maar dat wil niet zeggen dat, dat het waardeloos is, wat, wat je daar waar je vrots bij uitkomt, maar de tijd is beperkt. Ja. Rutger Klaassen, je hebt twee vakken gestudeerd in Utrecht. Filosofie en recht. En op beide vakken, cumulaude, afgestudeerd. Daarna gepromoveerd op een studie naar de marktwerking... in de voorziening van goederen. Ik vertaal het een beetje. Ja, dat is een Engelse titel. Ja, die. Je ja, precies. Je vertelt, het, ook, want, je, want je bent een echt een academische... je geeft les uh, aan de Universiteit van Leiden... inmiddels in dat, uh, de faculteit van de politieke wetenschappen. En je uh, bent eigenlijk een... dat is nog wel één ding, als filosoof dus, politiek filosoof... Hmm. ben je academicus... En er zijn in Nederland heel veel uh, filosofen die naar buiten treden... en eigenlijk in de publieke uh, opinie een rol spelen. Denk aan de Stine Jensens, Bas Haring, uh, Rob Wijnberg. Zo ben jij niet. Of wil je met dit boek toch een, uh, ook, ook een beetje... juist uit het academische bastion treden? Dit... En populair worden. <laughs> ja, maar, uh, pff, dat klinkt heel erg als... Uh... Ja, alsof academicus zijn iets heel vies is. en, en dan, nee, en dan, dat dan zo is dat niet. Nee, nee, nee, nee, nee zo bedoelt dat niet. Nee, nee, nee. nee. Kijk, ik denk er zijn inderdaad... De namen die je net noemt zijn... Uh, uh, veel mensen, of er is een groep schrijvers... die zegt bewust van... Of, we werken niet op de universiteit... we doen niet vanuit een academische context... schrijven wij over filosofie. Ja. En dat vind ik prima. Ja. Maar ik vind je echt prima of vind je een beetje prima? Nou ja. Wat vind je van de kwaliteit van hun filosofische uh, denkbeelden? Een ding. Nou ja. Als academicus. Ja, als academicus. Daar heb je de... Nee, kijk, ik wil er niks aan afdoen, maar het is gewoon een ander genre. Het is vaak meer essayistisch. En aan de universiteit worden andere maatstaven aangelegd. In het streng nadenken en het verantwoorden van wat je zegt. Dus als je daarin werkt, krijg je ook een heel andere. Habitus, een hele andere uh, traditie en gewoontes mee over hoe, je, mm. over hoe je schrijft. Maar ik vind wel dat die academische filosofie zich ook... Uh, naar een groter publiek moet presenteren. En daarom heb ik, probeer ik daar ook ja. mijn steentje aan bij te dragen. Van als je in die academische context bepaalde inzichten en ideeën opdoet, vind vind dat bijvoorbeeld heel erg nu internationale debat... waarin filosofen in het Engels voor elkaar schrijven in een kleinere kring... Nou, kun je dat dan vervolgens vertalen naar een groter publiek... dat, uh, dat behoefte heeft om ook over politiek na te denken, bijvoorbeeld. Ja. Mijn onderwerp, maar ook andere takken van de filosofie. Dus misschien is dat dan wel echt de echte ambitie. Die <clears throat> aan voor mij is het groep... de echte ambitie de om echt precies die, brug, die brugfunctie ja. te vervullen. Hè? En, en lezers iets mee te geven die benieuwd zijn... naar wat daar ja. binnen de academie allemaal gedacht wordt. En, uh, Heel goed. Niemand die dat naar het publiek brengt. Je bent overigens 33 jaar oud. En vader ook nog van twee kinderen, volgens mij. Klopt. O hoe komt het dat het dat jij het begrip vrijheid als de, de, de, ja, de het centrale begrip... het uitgangspunt, de basis van je hele filosofie neemt. Het kan, hadden ook hè, gelijkheid had het kunnen zijn, maar het is vrijheid geworden. Waarom is dat? Um, ja, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Dat, heeft, uh, dat doet de politiek zelf. Als je gaat nadenken over politiek, dan kom je dat begrip om de haverklap tegen. Dat begrip kom je voortdurend tegen. En niet alleen trouwens bij die liberale partijen hè, waar we het net ja. over hadden: GroenLinks, c 60 VVD, die zich echt liberaal noemen. Maar ook bij de andere partijen. Ook bij de SP, Partij van de Arbeid, CDA, de Partij voor de Vrijheid. Eigenlijk bij alle partijen speelt dat begrip een rol. En ze geven alleen verschillende invullingen. Ja. En dat was natuurlijk. Er is een tijd dat dat anders is geweest. Hè, en dat het. Uh, de partijen zich daar veel minder op en Nu doen ze dat allemaal en dus is het van belang... om des te meer van belang Want te gaan kijken van wat houdt dat eigenlijk in. Ja. Maar is het dan ook voor jou persoonlijk het, het belangrijkste begrip? Want je, bouwt, ja, je hm. bouwt een filosofisch systeem eigenlijk op... of een, nou ja, een ideologie ja. zou je kunnen zeggen. Dat doe, ja. je toch niet, dat doe je toch niet als jij dat begrip niet belangrijk zou vinden zelf? Of als het belangrijkste begrip zou beschouwen? Ja, nee, natuurlijk. Ik sta daarachter, uiteraard. Ja. Nee, omdat je meteen verwijst, nou, dat, zo, dat doen die partijen, dus, dus volg ik ze dan. Maar het is ook domweg het belangrijkste van waar nee, je over ja, ja nu, okay, Laat ik het anders zeggen. Die partijen doen dat omdat wij in een liberaal-democratische rechtsstaat leven. Ja. Mondvol. Maar onze centrale uh, manier om politiek te bedrijven, de democratie... is gebouwd op de vrijheid. Vrijheid om te kiezen, vrijheid om gekozen te worden. De rechtsstaat, met zijn grondrechten... de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, et cetera... Uh, de rechtsstaat is een, is een bolwerk van vrijheid. Uh, dus kortom, die dingen zitten in de grondstructuur van onze samenleving. Okay, ja. En daarom zijn die partijen natuurlijk, uh, zijn er voortdurend mee bezig. Omdat ze aan het interpreteren zijn... wat die grondstructuur ons vandaag de dag nog te zeggen hebben. En hoe ze die kunnen heractualiseren, hervormen waar ze willen... Uh, en dan is het belangrijk om een eerste uh, uh, cruciaal onderscheid te maken uh, in het denken. Je hebt positieve vrijheid en negatieve vrijheid. Dat moet je even toelichten, want dat is ook, dat is, daar, is, daar is alles ja. aan gerelateerd, aan die twee. Want onderscheid. Ja, dat, dat onderscheid is, is onmisbaar. Dus negatieve vrijheid is de vrijheid. Is een overheid die van negatieve vrijheid uitgaat, die laat zijn burgers vrij. Uh, die zegt, doet uh, eigenlijk niks. Zo min nee, mogelijk. Jullie moeten je eigen keuze kunnen maken in het leven. Uh, dat is ontzettend waardevol. Ja. Wij leggen jullie niet op wat uh, jullie religie moet zijn. We leggen niet op uh, welk beroep je moet uitoefenen... of met wie je moet trouwen of wat dan ook. Jullie mogen vrij jullie eigen keuzes maken. He, en mensen die van positieve vrijheid uitgaan... daar ben ik dus zelf een voorstander voor. Dat noem ik ook wel inderdaad autonomie. He, van politici spreken vaak van, van zelfbeschikking of emancipatie. De geëmancipeerde burger die zelf over zijn eigen lot beschikt... Dat is allemaal positieve vrijheid en dat gaat verder dan negatieve vrijheid. Dus een overheid die positieve vrijheid wil bevorderen... die moet niet alleen maar burgers vrij laten... maar die moet ook af en toe vrij proberen te maken. Dat klinkt heel gevaarlijk al meteen voor sommigen. Um, maar vrij maken, daar bedoel ik mee, die moet voorwaarden scheppen... waaronder mensen ook echt vrije keuzes kunnen maken. En dat vergt bijvoorbeeld een aantal materiële geestelijke condities... voor mensen scheppen waaronder ze keuzes kunnen maken. Het spreekt niet vanzelf. Het is niet dat als je mensen maar vrij laat... dat ze dan in staat zijn om keuzes te maken. Ze moeten wel doorvoed zijn, ze moeten gezond zijn... ze moeten een bepaald onderwijs hebben genoten. Pas dan kun je echt zelf geëmancipeerd iets van je leven maken. Ja. Dus vrijheid is een prestatie eigenlijk van de hele gemeenschap. Trouwens niet alleen van de politiek. Dus het is niet zo dat ik denk dat alleen maar de politiek die, die rol heeft ook van de mensen om ons heen. Ik bedoel, degene die het meest aan onze <coughs> vermogen om zelf vrij te, uh, vrije keuzes te maken... die daar het meest aan bijdragen zijn, misschien wel onze ouders. Hè, en allerlei andere familieleden, vrienden, buren, collega's... Mm. Die, uh, die onze hele ja, sociale die, omgeving vormen. die denken natuurlijk ook voortdurend na over hoe laat ik... als je het over ouders hebt, hoe laat ik mijn kinderen vrij... en waar zijn de grenzen <coughs> van die vrijheid. Maar ja. jij spitst je boek toe. Kinderen zijn een mooi voorbeeld om, om, ja. het, om het onderscheid aan te toetsen. Hè. Dus... Een ouder die een kind, laten we zeggen, van vijf jaar negatief vrijlaat, die doet hands-off. Dus die zegt in feite: maak je eigen keuzes en um, ik zie je aan het eind van de dag weer. En dat kind is nog niet positief vrij. Het is nog niet autonoom, het heeft nog niet de vermogens om iets met die vrijheid te doen. En dus. Die positieve vrijheid, die vraagt juist van de ouder om in te grijpen. Mm. En dat kind dingen bij te brengen, dingen te leren, dingen aan te reiken. Te laten zien wat er allemaal in het leven te koop is. Zodat hij, als hij volwassen is, dat wel allemaal kan doen zonder de hulp van die ouder. Maar dat is een enorm traject en dat vergt allerlei dingen. En dat geldt net zo goed voor de overheid. Die ja. moet ook allerlei dingen doen. Precies, en, daar, en dat het onderzoekje. Wat moet de overheid wel doen? om die positieve vrijheid van alle, uh, burgers, alle burgers in Nederland te stimuleren. En wat, mag ze niet doen, want dan grijpt ze te veel in... Uh, en dan tasten de autonomie van die burgers aan. Daar, dat is precies het spanningsveld ja. waar jij in zit. Nou, ja. is, en waarmee je dus die chaos van die politiek um, uh, binnentreedt... om te kijken of je daar helderheid in kunt aanbrengen. Eén ding, de oude politiek, dat is links tegenover rechts... Dat, dat, is, dat is de strijd... Ik bedoel, Samson, in zijn, in zijn bijdrage aan het debat vanavond... had het over gelijke verdeling van, wel, van welvaart. Dat is oude politiek. Um, wat ik begrijp van jou is dat dat niet meer voldoet... als tegenstelling, ja, links en rechts. Dat is niet meer voldoende om alles wat er speelt... te begrijpen en um, keuzes te maken. Ja, klopt. Hoe, hoe kan dat? Want dat is toch een helder... Dat is, dat is waar, waar Samson dat debat naartoe probeert te trekken. Ja. Naar die strijd. Nee, dat klopt. Nou ja, kijk, het begrip, de, de strijd tussen links en rechts... en het hele indelen van de politiek in links versus rechts... dat heeft in mijn optiek te maken met de hele koppeling... van het gelijkheidsbegrip aan het vrijheidsbegrip. Heel simpel gezegd. Euh, links zegt, we moeten mensen materieel ondersteunen... in allerlei opzichten om positief vrij te zijn... En rechts zegt vaak vanuit het vrijheidsideaal: van, dat is helemaal niet nodig. He? En dan zegt linksvier... ja, maar dan zijn mensen niet echt in gelijke mate vrij... als je dat niet doet. Mm. En rechts zegt nee, maar het is juist ons idee van... in gelijke mate vrij zijn om mensen met rust te laten. Mm. Dat is oude politiek, dat zal nooit verdwijnen. He? Dus de links, als je politici hoort... die spreken over het verdwijnen van de links-rechtstegenstelling... dat is, niet dat waar. is flauwekul. Okay. Die strijd tussen links en rechts blijft altijd bestaan. Waarom? Omdat die strijd om... Uh, nou ja, herverdeling, dus welvaart van alle burgers belasten... en vervolgens geven aan een groep die de meeste moeite heeft om, om vrij te zijn... dat zal altijd controversieel zijn, het zal altijd moeten gebeuren. Kijk naar de, de nieuwe wet, ook heel controversieel over de bijstand en de, en de sociale werkplaatsen. Dus dat soort kwesties over de verdeling van onze welvaart... om sommige mensen vrijer te maken en het feit dat dat die verdeling of volgens andere mensen weer onvrij maakt, et cetera. Dat blijft altijd bestaan. Okay, dat blijft maar ook dan... nu nog in de debatten? Blijft dat gewoon, ja, het uh... staat over tien jaar nog, het staat over ja, okay. twintig jaar nog. Maar er komt Alleen, iets bij? Is, ja, er komt iets bij. Dat is eigenlijk het punt. En daar heb en ook eigenlijk in wat, dit... wat is er dan wat erbij komt? Ja, en nu is de verleiding heel groot. En oh. dat, dat doen soms ook politieke <laughs> dus Er komt één ding bij. Maar dat is niet zo. Er komen een aantal dingen bij. Dat heeft eigenlijk ook uh, de, een beetje de indeling van het boek gemaakt. Uh, in mijn optiek minstens drie dingen. Uh, um, in de sfeer van de economie gaat het niet meer alleen om herverdeling, maar ook om groei. Dat is een centraal thema wat erbij komt. En de grenzen aan de groei. Uh, vooral de grenzen met betrekking tot duurzaamheid. Dat komt erbij. En je ziet dat zowel linkse als rechtse partijen... Uh, soms meer of minder voor duurzaamheid zijn. Ja. Je had ook groen rechts op een gegeven moment bijvoorbeeld... naast groen links. Ja. Dat komt omdat het voor duurzaamheid zijn... en die grenzen aan de economische groei erkennen niet per definitie is wat past in het linkse beeld. Juist. Maar dat gaat, omdat het niet gaat over de verdeling van de koek... van de economische koek... Hè, maar het gaat om de omvang van de koek... en of die koek ja. als geheel op een gegeven moment... misschien wel tegen zijn grenzen aanstoot... Ja. en zo'n schip tegen de, uh, ja. tegen de wal aanstoot. Dat komt erbij. Nou er komt een culturele kwestie bij. Dus de hele multiculturele kwestie... Um, die door immigratie is veroorzaakt... dat is ook een heel ander type kwestie. Er gaat ook een heel ander soort vrijheden... niet per se om die uh, kwesties van gelijkheid en herverdeling. Nou, Er komt ook nog als laatste een heel set van issues bij... over de persoonlijke levenssfeer. Die burger die eenmaal geëmancipeerd is, mag je die nog paternalistisch bejegenen? Het is toch een ontschuiling eigenlijk? Ja, he, de ontzuiling. Ontzuiling, dus. ja, mag je die nog verheffen? Dus ja, tja, ja dat, zijn, dat is veel, maar dat is eigenlijk de agenda om van, ja. uh, van deze tijd. Om naast die oude kwesties, nu ook die nieuwe kwesties. Of nou ja, nieuw, zijn ook vaak al 10, 20 jaar bezig. Maar dat is nu echt in de politiek allemaal heel actueel om dat te doordenken. Goed, dan is, dan is dit het, volgens mij moment om even mu iets muziek... want dit is, nu hebben we eigenlijk alleen nog maar de contouren van het debat uh, geschetst... van waarbinnen je opereert. En ik, ik, ik, ik, ik dank je voor de helderheid die je de, wat mij betreft daarin aanbrengt. Uh, want nogmaals, het is, uh, het, het is complexe materie. Om niet te zeggen chaotisch, maar je, je probeert er helderheid in aan te brengen. Dus dat is niet eenvoudig. Dus dit zijn de contouren. Daar, nu, daar gaan we zometeen de vrijheid in... om te kijken wat de grenzen ervan zijn... Maar eerst even muziek. Vind je dat goed? Wat, wat gaan we dan nu horen? Uh, <coughs> Volgens mij van Lou Reed, yeah? Perfect Day. Ja, dat is een perfect zeer day. zeer ontspannende. Ja. Ja. Goed. Even de denken tot rust brengen. Just a perfect day Drink Sangre in the park And then later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 You're going to reap just what you sow Dat is een klassieker dit, van Lou Reed, A Perfect Day. Um, goede muzikale keuze van mijn gast Rutger Klaas, een politiek filosoof. Hij praat over zijn boek Het Huis van de Vrijheid. Z zit er iets van vrijheid in dit lied, van Reed? Ja, denk ik wel. Ja? Ja. Wat dan? Nou, dit is de optimale beleving van de vrijheid. Ja? Je zou je kunnen voorstellen, al het politieke is weg... Al het werk is gedaan, je bent autonoom, je maakt een keuze... je brengt een heerlijke dag door met je geliefde. Ja. Uh, vrijheid, ah. ervan genieten. dat is jouw ideaal van leven ook? Nou, dat zijn mooie dagen. Dat zijn perfecte <laughs> dagen, maar er zijn ook andere dagen... die iets minder perfect zijn. Ja. Goed, het gesprek met Rutger Klaas, dames en heren... vindt u morgen natuurlijk integraal... als u het nog eens wilt beluisteren. Ik kan me voorstellen dat het snel gaat... Uh, en dat u nog eens de tijd zult hebben om het opnieuw te luisteren. Dat kan heel goed. U moet naar de website van radio1.nl. Dan vindt u het gesprek natuurlijk uh, nogmaals. Uh, u vindt de foto van Rutger op de Facebookpagina. En dat is ook een ideale manier om Casaluna te volgen. Weten wie de gast is. Maar u kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief via onze eigen website. Casaluna.ncv.nl. En u kunt ons ook volgen via Twitter uiteraard. Um, en u heeft al gemerkt dat er veel te vertellen is. Als je een politieke filosofie wil bespreken... dan doe je dat niet even in een quote van twee minuten. Dus we gaan het niet redden tot kwart voor één. De vraag nu al aan jou is, blijf je? Ik blijf nog. Je blijft, gelukkig. Dus u mag straks bellen met vragen over uh, vrijheid. Maar dan, en dan kunnen we dat mooi aan, uh, aan Rutger Klaassen voorleggen. Maar ik ga gewoon geduldig voor, door met een prachtig citaat... Dat jij hebt uit de grote roman Vrijheid van Johnson Franson. Prachtige roman, ongelooflijk goed geschreven. En daar komt één passage in voor over Einar Berglund. Dat is uh, iemand die uit Zweden naar Amerika als een van de velen is gekomen. En je citeert dan nu Franson. Hij werd een schoolvoorbeeld van het Amerikaanse experiment in persoonlijke autonomie. Een experiment dat bij voorbaat gedoemd was een vertekend beeld op te leveren... want het waren nu niet bepaald de meest sociale mensen... die de oude wereld voor de nieuwe verruilden. Het waren vooral de mensen die niet met anderen overweg konden. Voor Einar was Amerika het land van de onzweetse vrijheid. Het oord van de onbegrensde mogelijkheden... waar iemand zich nog een uitverkoren zoon kon banen. Maar niets doet zozeer afbreuk aan het gevoel uitverkoren te zijn... als de nabijheid van anderen die zich ook uitverkoren voelen. Ijnaars onvermogen om anderen naast zich te dulden blijkt vooral in zijn rijgedrag. Als een of andere imbecil aanstalte maakte hem op een tweebaansweg te passeren... dan gaf einar net genoeg gas om hem voor te blijven... en minderde telkens net op tijd vaart om te voorkomen dat de imbecil weer in kon voegen. Een vermaak dat hem des te meer plezier verschafte... als er op de andere strook een truck in zicht kwam... en de dreiging van een frontale botsing ontstond. Als een of andere idioot hem sneed of weigerde voorrang te geven... dan zette hij nou de achtervolging op hem in... en probeerde hem dan de berm in te rijden... zodat hij uit kon stappen en zijn vijand verrot kon schelden. Het persoonlijkheidstype dat ontvankelijk is... voor de droom van de onbeperkte vrijheid... vertoont bij het niet uitkomen van die droom... doorgaans een even grote ontvankelijkheid voor woede en misantropie. Al dus Jonathan Frenzen in zijn fabuleuze roman Vrijheid. Wat een verrukkelijk citaat. Ja, eerlijk. Als het gaat ja. over denken over vrijheid. Ja. Hoe moeilijk het eigenlijk is. Ja, dit laat heel mooi zien. Uh, dat, dat veel mensen als aan vrijheid denken. Inderdaad aan die onbegrensde vrijheid. Ja. Denken. En Amerika is daar toch het symbool van. Uh, daarom is dat verlangen van Einar in het citaat ook zo, uh, zo, zo inleefbaar en zo helder. Um, en eigenlijk maar, is het ook wat we voortdurend zien. Ja. denk ik. Maar, maar, dat is, maar dat is de vrijheid die alleen maar kan bestaan bij een leegte. He? Dus het is ook de vrijheid een beetje van, van Robinson Crusoe. die wel alleen op zijn eiland is. Maar zodra er andere mensen bijkomen, dan wordt het jouw vrijheid begrenzen... om die van anderen mogelijk te maken. En dan wordt het pas eigenlijk een politiek ideaal. Hm. Dus dat eerste, dat eerste gedeelte van het citaat, dat is eigenlijk als een soort persoonlijke wens. Maar als politiek ideaal voor in een samenleving waarin je altijd met andere mensen te maken hebt... dan begint het pas. Ja. En dus je bent soort... gewoon niet vrij. Nou, je bent niet onbeperkt vrij, je bent niet eindeloos ongelimiteerd vrij... want er, is ook nog, er zijn ook nog anderen met hun vrijheid. Nou, is gewoon heel simpel, uh, denk aan uh, burengerucht. Hè? De vrijheid van jou om die stereokaart te zetten. Die houdt op daar waar de politie komt als jouw buurman klaagt. Wat ik wilde laten zien met het citaat... is dat wij vaak het vrijheidsideaal overboord gooien... omdat we denken dat het ongelimiteerd moet zijn. En als het dat niet is, nou, dan wenden we ons teleurgesteld af... en dan zeggen we, nou, de vrijheid, daar moeten we maar wat minder van hebben. Mm. Ik zeg juist, op het moment dat uh, we met anderen in aanraking komen... en op het moment dat we ons realiseren dat er is een hele samenleving met individuen... die allemaal vrij willen zijn tegelijkertijd... dan pas begint het vrijheidsideaal interessant te worden. Dan pas moet je gaan nadenken... oké, okay, hoe kunnen we zoveel mogelijk vrijheid voor iedereen garanderen? Wat betekent dat? Waar houdt dan de vrijheid van de ene op? En begint die van de andere? Dat is niet het moment waarop je het vrijheidsideaal... uit teleurstelling in de prullenbak moet gooien... Uh, nee, dat is het, pas het, het moment waarop vrijheidsideaal aan het werk moet worden gezet. In het nadenken over allerlei politieke uh, momenten waarop het schuurt tussen ja. mensen. Ja. En dat is ja. eigenlijk ook de beweging vanaf de jaren 60, 70, 80 geweest. Hè, waarin ja, de bevrijding vanuit hè, de, de ontzuiling. Mensen die echt voor het eerst zelf geëmancipeerd in het leven gingen staan. Wegbraken uit de gewoontes van hun ja. zuil. Ja, die mensen hadden dat wat Einar, Einar ook heeft. Uh, ook in Nederland. Begrijpelijk. Maar toen kwam er een hele terugslag vanaf de jaren negentig. Nee, er moet weer orde en tucht komen. En de vrijheid moet worden ingebonden. Um, ja, dat begrijp ik dus niet. Want dan heb je niet echt goed nagedacht over wat vrijheid betekent. Vrijheid is nog steeds relevant. Ook als je teleurgesteld bent in ja, de oneindige vrijheid. Dat is bijna de vrijheid van een kind ook: hè? alles moet maar kunnen. Nee, natuurlijk niet. Maar dat betekent dus niet dat vrijheid waar is. wordt tijd is. om volwassen te worden. Ja. Met z'n allen in Nederland. Ja. ja. En daar help jij met een consistente filosofie uh, mee. Nou is, nou zei het net al... en kijk, er zijn te veel kwesties die, die ik zou kunnen aanroeren... dus ik heb ook moeten kiezen... waarvan ik dacht, wat vind ik nou het, eigenlijk het mooiste om aan de orde te stellen... vanavond in Casaluna? En dat is eigenlijk wat je ook zelf al hebt aangeroerd, groei. We zijn, we zijn rijk geworden. De welvaartsgroei is een van de terreinen... Waardoor, waar dat vrijheidsbegrip ook um, heel scherp... Ja, ter discussie gesteld moet worden, eigenlijk. Um, de vrije markt, daar begint het. Nou, eigenlijk. daar begint het mee. Ja, kijk, een vrije markt <laughs> ja. staat zo'n beetje gelijk aan liberalisme. Maar dat is niet nou, zo, zeg jij. Nou ja, dat is dus het, het negatieve vrijheidsliberalisme. He, dus hm. in de vrije markt laten we iedereen vrij uh, om te, te handelen, om dingen te produceren en aan te bieden, om dingen te consumeren en uh, naar, te kopen en mee naar huis te nemen. Um, als je echt consequent zo voor negatieve vrijheid bent, dan moet je. Dus eigenlijk um, de markt ook vrij laten. Dan moet je dus ook niet ingrijpen als door het hele spel van vraag en aanbod... er iets gebeurt wat tot een catastrofe leidt. Hm. Want ja, die catastrofe hebben de marktdeelnemers dan zelf gecreëerd. Dat is het neoliberalisme eigenlijk. En dat je, als je dat consequent zou doen, dan zou je niet moeten ingrijpen. Maar daar hm. is bijna niemand voor. Dat heb je met de financiële crisis gezien. Op het moment dat alle marktdeelnemers in hun perfecte vrijheid... er een puinhoop van maken... Dan grijpen we toch in. Hm. De, ook jouw ook, ook neoliberalen grijpen in. Ja, wij, dan is het niet meer mogelijk om consistent neoliberaal te zijn. Um, en uh, dan zie je dus ook de, de bekering, zoals bij Alan Greenspan. Van, ja, het heeft toch niet zo gewerkt als ik jarenlang heb gedacht. Hm. Dat heeft dus te maken met het dat, dat, dat negatieve vrijheidsbegrip, wat dan helemaal verwezenlijkt, he? ver, ver, ver belichaamd is in de vrije markt op zijn. Uh, op zijn grenzen stuit. En dan zien we dus opeens, wat, wat natuurlijk eigenlijk altijd, al, uh, ge, ja, eigenlijk altijd al aan de hand was... namelijk dat wij altijd de vrije markt beoordelen op zijn resultaten. Levert hij wel welvaart op? He? Is hij wel stabiel? Uh, zijn de condities voor, voor mensen op de markt wel enige mate gelijk? He? Kan iedereen een beetje meedoen op de markt? Of is er een hele groep die er buiten valt en eigenlijk helemaal geen... ...toegang tot de markt heeft omdat ze geen koopkracht heeft. Um, leidt de markt wel tot duurzaamheid? Um, ja. he, of, of leidt die tot het einde uiteindelijk van moeder aarde? Al dat soort beoordelingen van de markt... ...die veronderstellen dat we ingrijpen in die negatieve vrijheid. Die valt dus niet vol te houden. Ja. Nou, en als je dan wil ingrijpen, zeg ik... ...doe het dan op basis van een begrip van positieve vrijheid. Enfin, maar dat zal u niet meer verbazen nee. Nee. Nee. Maar dan, dan, dan heb jij dingen te zeggen over de groei... Die daar natuurlijk nauw samen mee hangt. Groei, je hoorde het ook minister De Jager zeggen. Uh, uh, uh, dat, dat, dat het gaat om groei. Dat alles nu gericht is op dat het weer moet gaan groeien. Jij hebt daar vraagtekens bij. En dat hoor je weinig mensen zeggen. In dit economische uh, tijdsgevricht. Dat je je misschien wel af moet vragen of er nog wel gegroeid moet worden. En is krimp niet een, ook niet mogelijk... Er wordt nou. gedaan alsof dat niet kan, of dat niet mag. Ja. Nee, dat klopt. Dat is helemaal uh, in ons denken vastgeroest. Is dat, een, is, en... dat een, is dat een list? Om ons te belazeren? Van wie? Van de, van de politici? economen, van de politici? Van de, ja? Nou, ik zou bijna zeggen van de markt zelf. Kijk, het markt ja, de markt, heet... dat zijn wij. Dat zijn we met z'n allen. Ja, nee, oké, okay, maar kijk. Op een gegeven moment zet je een systeem neer. Hè. De vrije markt ja. een is een systeem en het systeem heeft zelf ook een soort tendens. En natuurlijk, wij, mensen, bevolken het systeem en gaan er dus in geloven. Maar dat neemt niet weg dat het systeem zijn eigen kenmerken heeft. Ja. Um, en die is dat het een voortdurende groei nodig heeft. En Tegelijkertijd zijn er wat ik noem sociale en ook ecologische grenzen aan de groei. Um, maar ik hoef er eigenlijk niet eens voor te pleiten. Want dat gaan we de komende decennia, denk ik, vanzelf meemaken. En we maken dat voor een deel al mee. Dat het steeds moeilijker zal worden op ons niveau van welvaart... om nog meer groei uit de machine te peuren. We hebben minder arbeidskrachten. Het is moeilijker op ons niveau van welvaart om nog steeds productiever te worden. Um, groei is dus ook heel makkelijk he, op lage stadia van, van ontwikkeling. Zoals in China India, waar het makkelijk is om met 8 of 10 procent te groeien. Maar op een gegeven moment gaat het niet eeuwig door. Maar kom je op een punt waarbij de groei heel gematigd heel laag zal zijn. Misschien net wel nul, een beetje krimp. En dan pas zien we, uh, ja, dan komen we met de keerzijde in aanraking... Um, en dan pas moeten we gaan aankomen, kunnen we dan ook nog een goed leven hebben? Ja. Zonder die groei. En um, dat is de vraag... Daar gaan we over nadenken. Dat, dat, dus ja. dat is de vraag die, jij dan, die ja. je dan op zijn minst stelt. Ja. Moet de overheid, dus is de ja. overheid verplicht... Ja. En om te zorgen dat we met z'n allen blijven groeien? Ja. Maar of het zijn, niet? Of nou, moet het gewoon loslaten? En de mogelijkheid van minder welvaart accepteren? Ja, kijk, het is voor een deel, denk ik, trek aan een dood paard. Uh, en ook uh, sociologen psychologen laten ook al zien... dat mensen op hogere niveaus van welvaart, hè, zoals wij dus in ontwikkelde landen... door nog eens extra groei elk jaar weer, niet per se gelukkiger worden. Nee. Nou, dat is een duidelijke aanwijzing. Uh, het komt wel allerlei hè, onderlinge, megen, onderlinge mechanismen. Ons geluk hangt vooral af van hoe we het ten opzichte van anderen doen. En bij meer groei blijft, blijft dat ongeveer hetzelfde. Hè. Onze want, buurman, want de buurman gaat ook meer verdienen. De buurman gaat ja. ook meer verdienen. Hè. Dus dat, ja. dat, leidt, en dat soort effecten wordt belangrijker. Als je al heel veel hebt. En als je broodarm bent, dan interesseer je het niet in de buurman, Dan wil jij te eten hebben. Maar op hogere niveaus van ontwikkeling ja. wordt dat belangrijker. En dan zie je dus dat dat een reden is waardoor mensen uh, ja, niet meer gelukkiger worden van meer groei. Nou, dat is een heel, uh, dat is een heel ding. En daarnaast is denk ik gewoon de, de ecologie een heel ding. De duurzaamheids. Uh, ja, dat is dan de tweede, uh, ja. tweede kant waar, ja. het, waar het. Kijk, ik ben natuurlijk geen, geen kenner. Maar ik vind wel het opvallend in het huidige politieke debat. dat toch die klimaatsceptici bijvoorbeeld zo'n enorme invloed hebben. Terwijl op heel veel andere terreinen we eigenlijk... Uh, ja, de grootste gemene deler in de wetenschap volgen. Uh, hè, in ons technologiebeleid. Hè, maar, maar de grootste gemene deler van uh, de klimaatwetenschappers uh, zegt... er ontstaat echt een probleem als de aarde zo en zo veel graden opwarmt. En ik probeer dan filosofisch te doen, denken van, hebben wij ook plichten... om de aarde voor andere generaties uh, een beetje uh, fatsoenlijk achter te laten? En die vind ik, dat zal je niet verbazen in een bepaald idee van vrijheid. Namelijk de vrijheid van toekomstige generaties. Denk aan Einar op de snelweg. De toekomstige generaties zitten nog niet op de snelweg. Hm. Maar we weten wel zeker dat er toekomstige generaties zullen zijn. Ik ga er tenminste niet vanuit dat mensen opeens zullen ophouden... met zich voortplanten. te planten. Hm. Dus er zijn toekomstige generaties. En dus moeten we hun vrijheid ook in onze afwegingen meenemen. Ja, hun autonomie. Hun autonomie. Ja. En de voorwaarden voor hun autonomie... waar wij dan politiek iets aan kunnen doen... Nu zijn nog niet leven. En dat heeft natuurlijk te maken met vervuiling, de hulpbronnen, et cetera. Um, en uh, ja, als dan... we dat niet doen, zijn we eigenlijk niet consequent bezig. Want de, onze autonomie is niet belangrijker dan die van de ander. Net zoals ja. die autonomie van de truckdrijver, de, de, de, de vrachtwagenchauffeur... waar, waar Einar tegenaan rijdt, niet belangrijker is dan die van Einar zelf. Ja. Maar dat is een filosofische onderbouwing van de noodzaak... om um, als overheid aan duurzaamheid te werken, terwijl... Je kunt, gisteren stond er een groot stuk in de NRC over Unilever... dat uh, ervoor gekozen heeft om, een, om voorloper te zijn op het gebied van duurzaamheid. En je kan ook zeggen, nou dat is, dat, is pas, hè, dat is pas autonomie als het gaat om duurzaamheid... dat in dit geval een bedrijf het, het, het, ta, uh, uh, uh, het initiatief neemt, als het ware, om dat te doen. Is dat dan niet zoals je denkt, idealiter zou het moeten gebeuren... Waarom moet dan die overheid dat doen? Want dat is waar, wat jij je afvraagt. Nou, oké, okay, laat ik dit vooropstellen. Het huidige, het huidige kabinet, het, vorige, het nu demissionaire kabinet... die heeft niet zoveel aan duurzaamheid gedaan. In zo'n tijd is het natuurlijk heel belangrijk... dat het bedrijfsleven en ook gewoon burgers zelf... Hè, die bijvoorbeeld allemaal zonnecellen op hun huis leggen... Ja. dat die zelf initiatieven nemen. Maar vergis je niet, ook het bedrijfsleven zegt... heel regelmatig tegen de overheid... we hebben regels nodig... Um, om duurzaam te kunnen handelen, want heel veel duurzame dingen zijn duur. En als wij ze alleen moeten doen uit onze eigen goede wil... maar het bedrijf van de Hoek doet het niet, hebben wij een concurrentienadeel. Dus overheid zorgt voor regels dat we het allemaal moeten doen. Bijvoorbeeld de auto-industrie, dat we allemaal moeten zorgen... dat de, de uitlaatgassen aan bepaalde voorwaarden voldoen. En dan kunnen we het allemaal produceren. Heeft niemand een concurrentie Nou, dat laat heel mooi zien... Dat, kijk, een aantal duurzaamheidsdingen kun je doen vanuit je eigen overtuiging. En Unilever heeft natuurlijk wat diepere zakken, kan een aantal dingen doen. Maar heel veel basale milieunormen moet je ja, reguleren... Ja. om te zorgen dat geen enkel bedrijf het alleen van zijn goede wil moet uh, moeten af laten hangen. Ja, ja, ja grappig, want je zou zeggen... Dat is, dat is nou... Nee, ja. Dat met die duurzaamheid, dat lukt niet zo erg. Een overheid doet het niet. Nou, dan gaat het bedrijfsleven het doen. Ja, dat Om komt... voorop te liggen in, uh, ten opzichte van de concurrentie trouwens. Omdat ze... ja, nou ja, ik begreep dat in het akkoord van vanavond... ook wel weer een aantal duurzaamheidsdingen ja. zaten. Het is natuurlijk ja. niet, geen natuurwet. Nou ja. Misschien een beetje flauw woordspeling. Het is geen natuurwet dat de overheid niks doet. Het hangt af van politieke strijd ja. en hoeveel burgers... Uh, hoe die kiezen voor welke politieke partij. Maar partijen. hier zit wel, en dat heeft aan de ene kant dus naar, naar die duurzaamheid... maar überhaupt ook het nadenken over groei en... en en hard werken, hard moeten werken... om die groei te realiseren... dat, vind jij, mag de overheid niet van zijn burgers eisen. Dat we dat met z'n allen doen. Als een, en het wordt voorgesteld als een soort... Dat, daar gaat het natuurlijk om... als een soort noodzakelijkheid. En, ja, en, en dat, is, ja, dat is... Ja, dat is oké, okay, maar dat probeer ik een beetje door te prikken. De werken vind ik dat ook een mooi voorbeeld. We zijn daar als Calvinistisch land... Ja. hoe seculier we nu soms ook lijken... zijn er diep van doordrongen... Ik ga een pleidooi in het boek halen van, van Jan-Peter Balken. die een speech geeft op een gegeven moment tegen de Jan Salie-geest. die over Nederland is gekomen. Werken niet meer hard, knoet erover. Ja, dat is alsof er geen keuze is. Ik bedoel, op, zeker op ons niveau van welvaart kun je keuzes maken tussen bijvoorbeeld hard werken en vrije tijd. En in de hele discussie over. Uh, over uh, bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen en, en of vrouwen naar thuis moeten blijven, of mannen met papa dagen, of mm. dat ze allemaal moeten werken en die kinderen maar naar de kerst moeten doen. Nou, dan zie je heel mooi dat er echt heel sterk aan getrokken wordt. Van iedereen moet zoveel mogelijk werken. Ik zou zeggen, laat mensen alsjeblieft zelf autonoom die keuzes maken. Ja. Dat is nog een hele toer, want niet alle keuzes zijn natuurlijk autonoom. Um, maar uh, dat zou wel het uitgangspunt moeten zijn. En niet opleggen of mensen hard moeten werken of niet. Ja, dus als je dat. Even helemaal bij elkaar vecht. Dan is het liberaal, nou ja, vanuit, denken we echt vanuit werkelijk eh, autonomie. Het autonomie-ideaal, het feit ideaal, is het Is dan niet per se voor groei zijn, wel voor duurzaamheid zijn. Um, of een, een, uh, niet per se hard moeten werken om het niveau van welvaart in stand te houden. Dus, dus accepteren ja. dat je misschien ook wel met minder welvaart toe kan. Nou. Dat allemaal, zijn dat in wezen, in jouw ogen liberale uh, uitgangspunten. Ja. Ik zie heel bedenkelijk kijken... Nee, de totaal omkering van de... Ja, dat ja. is ook verrassend, denk ik, voor sommige mensen. Maar volgens mij is dat wel waar je op zou moeten uitkomen. Maar waar, waar kom jij... Kijk, als we, als we heel arm waren geweest als land... dan had ik gezegd... oké, okay, dan moet je als overheid wel voor groei zorgen. Want welvaart is namelijk ja. wel een conditie. Karl Marx zei dat al. Toch geen, had geen vriend van het kapitalisme. Koetold. Ja, maar die zag al... Het kapitalisme zorgt wel voor veel welvaart... en daarmee voor emancipatie van burgers. Dus ja. in, op die, in die eerste stadia van het kapitalisme was dat heel belangrijk. Mm. En was dat ook een voorwaarde voor vrijheid? En het vasthouden van een bepaald niveau van welvaart... is nog steeds belangrijk voor vrijheid. Ja. Maar het gaat om verdere groei nu. Ja. Is dat nodig? Of wordt het op een gegeven moment een hindernis... voor ja. een aantal andere kenmerken nou, van is, vrijheid? Als je jouw boek leest, dan denk je van... ja, dat wordt een hindernis. We moeten ja. ermee mee ophouden. We moeten gewoon accepteren dat het ook met iets minder kan. Waarom niet? Nou goed. We zullen wel moeten. We zijn er, ja, en we zijn er nog niet uit, Rutger Klaassen. Nog niet helemaal, want er valt nog veel meer over te zeggen. Um, maar je blijft zoals gezegd zometeen meteen het doorspel, natuurlijk het bureau, een nieuwe aflevering. En na ene wil ik graag met u doorpraten en met Rutger over het Huis van de Vrijheid, hoe u zich daarin beweegt. Dus waar voelt u zich te veel beknot door de overheid? Waar zegt u, ja, die overheid zou zich daar nou juist niet mee moeten bemoeien. En uh, waar vindt u dat de overheid veel meer zou moeten ingrijpen, veel meer zou moeten doen? En misschien zijn het in beide gevallen wel dingen waar u aan de lijve iets mee te maken heeft gehad. Dus uh, u kunt daarover bellen, gratis tot twee uur met Casaluna 0800-1121. Zeg nog een keer, 0800-1121. U kunt ook e-mailen naar kazeluna apenstaartje ncvnl uh, dat is een mogelijkheid, een optie. En, maar bellen is het leukst. En dan kunt u in gesprek raken met Rutger en hij geeft zijn commentaar op uw uh, bijdrage. Dus, is het duidelijk allemaal? Ja. Wat moet er aan het We horen het wel zometeen, na het uh, voorspel en het nieuws. Tot zo. Ik, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. CRV.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 Leep door de regen, een bedelaarskeer. Hier is het. We hoeven hem zeker niet op slot te zetten. Nee, we hoeft niet. Nou, ik doe het maar wel. Dan uh, doe ik het ook.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 Dat geeft geen vlekken. Dat dacht ik ook niet, hè? Nou, heren, proost. En op de goede samenwerking tussen het dorp en de stad, zal ik maar zeggen. Oh. <coughs> Verslik je hier, heer Muller? Ik drink eigenlijk nooit je dat Is uh, scherp, hè? Wat drinken jullie dan? <laughs> eigenlijk alleen wel eens een glaasje port. Ik dacht dat Amsterdammers toch ook wel je neven dronken? De andere Amsterdammers wel. Dag, meneer Koning. Dat doet mij goed, dat u ons weer eens komt opzoeken. We bezorgen je anders wel een hoop drukte. Oh, daar ben ik wel gewend met mijn man. Ik ben vrouw Boesman, de soep is klaar. Ik zou zeggen, heren, dat we dan maar aan tafel moesten slaan. Neem de glaasjes maar met. Wil jij mijn bal hebben? Mag je geen vrees, heer Jawel, geheel onthouden. Ik bedoel, vegetariër. Dat is voor de boer niet best. Maar u hebt hier toch geen vee meer? Nee, nee. En dat begroot me wel. Mijn mama is altijd gek op paden. <laughs> paden is het allermooiste. En waarom is dat dat u geen vee meer hebt? Ja, heer Boerakker, dat is de economie. Aardappelen en bieten brengt meer op. Maar zonde is het wel. Het boerenbedrijf is tegenwoordig heel anders als vroeger. Het is meer gespecialiseerd, zou ik maar zeggen.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 En dan is het hoog tijd, heren, om naar het land te gaan voor onze cursus Maaien met de zeis. Dag Koning. Dag Zwiers. Dat fietsen Muller en Boerakker. Is Hendrik er ook al? Jawel. Ik heb de heren wat op dat een programma is. Hoe gaat het met de vrouw? Dat gaat hard achteruit. Is ze ziek? Ze heeft kanker. En de doktoren hebben er al opgegeven.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 Heb jij je hagerij niet bij je, Hendrik? Ik heb hem ja vanochtend al gehad. Moest dat dan? We zouden de heren toch laten zien hoe of dat de zij gehaard wordt? Ach, dat heb ik nou helemaal niet zo begrepen. Laat ze maar bij mij kijken. Dat is je wel genoeg. De heer Boerhakker, die heeft het weer gedaan. <lacht> het is nog wat te krampachtig. Je moet de schouders meer loslaten. laten. <kluziek> zo, zo. Ja. ja, zo is het wat beter. Zo? Ja. valt niet mee. Mullen doet het goed. Ja, Mullen leert het wel. Maar die ook wel. Als je maar de tijd hebt. Jij ja, moet nooit verzaken. Nergens niet met.